4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het kabinet blijft voorstander van een fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze week werd duidelijk dat de Tweede Kamer er weinig voor voelt. Maar minister Donner denkt dat dit toch de beste oplossing is. Volgens hem kan een fusie eraan bijdragen dat de Randstad blijft meetellen als een van de bepalende regio's in Europa. Hij nee, wordt ook wel degelijk rekening gehouden op met het standpunt van de provincies. Maar daarom krijgen de provincies nu een opdracht, onderzoekt dit. Als men daar tot de conclusie komt, nou, we kunnen precies hetzelfde op een andere wijze realiseren, dan staat ook in de ruimte, laat die notitie, maar het kabinet zal verder gaan met de voorbereiding van die nodig is om te komen tot een samengang. De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang misstanden met asbest op een stortplaats in Dordrecht genegeerd. Blijkt uit milieurapporten die onlangs zijn vrijgegeven. Bewoners van het naburige Sliedrecht klagen al tien jaar over asbestgevaar in de afvalberging derde Merwedehaven. Maar tot voor kort hield het provinciebestuur vol dat er niets aan de hand was. De nieuw aangetreden SP-gedeputeerde Jansen wil nu schoon schip maken. Uit de milieurapporten blijkt onder meer dat verplichte asbestbesmettingen niet werden uitgevoerd. En dat, of asbestmetingen moet ik zeggen, die werden niet uitgevoerd en dat gestort asbest niet goed werd afgedekt. In 2010 sprak de provincie nog van 1900 ton asbest. Maar na een onderzoek in februari bleek dat ineens om 131.000 ton te gaan. Intussen is besloten dat de stortplaats in 2012 dicht gaat, vijf jaar eerder dan gepland. Voorzitter Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vecht haar schorsing aan bij de rechter. Albayrak werd vorige week op non-actief gesteld na berichten over haar functioneren. Het onderzoek van de NOS bleek dat ze verkeerde informatie had gegeven over de hoogte van haar salaris. En ook bleek dat het werkklimaat bij het COA was verziekt door haar manier van leiding geven. Minister Leer stelde daarop een vervanger aan die deze week aan de slag is gegaan. Het bezwaar van Albayrak wordt komende woensdag door de Haagse rechtbank behandeld. Ons kanselier Merkel is positief over het Nederlandse voorstel... voor een speciale eurocommissaris voor de stabiliteit van de euro. Merkel zei dat op een persconferentie na een ontmoeting met premier Rutte in Berlijn. Ze noemde een eurocommissaris voor begrotingsdiscipline een interessant idee. Zo'n commissaris zou moeten toezien op de naleving van begrotingsafspraken... en ook kunnen ingrijpen als landen te lang hun begrotingstekort... of staatsschuld uit de pas laten lopen. Rutte en Merkel hebben zich samen in Berlijn voorbereid... op de komende Europese top op 17 en 18 oktober. Zeiden dat ze het eens zijn over de te voeren koers. De kleine luchtvaartmaatschappij Solid Air uit Eindhoven is failliet verklaard. Het bedrijf moest onlangs alle privéjets die drie maanden aan de grond houden. De Inspectie voor Verkeer en Waterstaat had geconstateerd... dat de piloten niet goed getraind zijn. verliep de registratie van mankementen niet volgens de regels. Nu zijn Solitaire en twee dochterondernemingen... door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Solitaire voerde in het verleden ook vluchten uit... voor leden van het Koninklijk Huis. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Het is een graad of 15. Morgen en zondag weinig verandering. Het is nog wel ietsje frisser. Vanaf maandag gaat de temperatuur iets omhoog. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Het is vooral druk in de buurt van Rotterdam en ook in het midden van het land. Maar in Noord-Holland, daar is een ongeluk gebeurd op de A7 van Zaandam naar Hoorn En dat leidt tot 7 kilometer file tussen de afrit Weidewormer en de afrit Avenhoorn. De A12 van Den Haag naar Utrecht staat helemaal vol... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 13 kilometer. Het verkeer op de A20 is daardoor ook vastgelopen... van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 7 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... gebeurde een ongeluk bij de afrit Den Dolder. De file is 3 kilometer, de linkerrijstrook is daar namelijk ook dicht... En ook een ongeluk op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen de afrit Egmond en bergen. Het verkeer wordt daar dus omgeleid. Mensen opgelet. Staan de koffers klaar. Pak snel die azuurblauwe zee. Pak snel dat zonnige strand. En pak snel superveel vakantievoordeel. Jaha, pak dus snel de allerlaagste last minutes naar de zon. Bij Harker.nl. Dacht het wel.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Welkom terug hier vanuit de corona naar het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste, half uur met Nicole Sprokel van Amnesty International... over de Nobelprijs voor de Vrede. En voor het afsluitend journalistenpanel zijn aangeschoven... Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR... en Marcia Nieuwenhuis, verslaggever bij de pers. U kunt reageren, twitter ons, uh, ons afrovml. Mail ons, vrijdagmiddag live at avro.nl. Afro.nl/slash vrijdagmiddag live. Als u dat intikt, dan kunt u ons zien. Om 11 uur vanochtend zijn de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. Het gaat om twee Liberiaanse en één Jemenitische vrouw, die zich hebben ingezet voor de veiligheid van vrouwen. Nicole Sprokkel van Amnesty International. Uh, waren jullie verrast door de namen? Ja, je bent toch eigenlijk heel vaak verrast. Uh, want je hebt zelf natuurlijk een heel rijtje in je hoofd. Er zijn zo ontzaggelijk veel mensen die zo'n prijs zouden verdienen... in, ons, uh, in onze visie. Maar uh, ja, we waren wel enigszins uh, verrast door deze keuze. Het gaat om Ellen Johnson Sirleaf, president van Liberia. Om uh, Lehman Roberta Kubowi, ook uit Liberia. En om Tawakul Karman, die een leidende rol speelt... in de Arabische Lente in Jemen. Uh, bekend bij Amnesty, alle drie? Uh, ja, zeker. Uh, uiteraard de president die ook overigens een gewetensgevangene van Amnesty geweest is. Zij heeft zelf ook gevangen gezeten tijdens het militair regime van, uh, onder Samuel Doe. Uh, is zelf zeg maar, ook echt in aanraking gekomen met andere mensenrechten schendingen. Hè, behalve die gevangenisstraf heeft bijvoorbeeld de doodstraf boven de hoofd gehangen... heeft zij ook wel met geweld te maken gehad en is bedreigd. Heeft is het land moeten ontvluchten. Charles Taylor daar nog de baas was, geloof uh, ik. Ja, precies. Uh, zij heeft hem eerst gesteund, daarna uh, ja, toch afstand genomen... omdat ze zag welke richting dat opging en uh, ja, moest toen vluchten, is teruggekomen en heeft het toen tegen hem opgenomen... en de presidentsverkiezingen gewonnen van hem. Ja, zij springt er om die reden uh, uit, omdat ze president is. Maar wat, wat, wat is de rode draad tussen deze drie vrouwen? Het zijn drie vrouwen. Ja, dus het, het Nobelprijscomité heeft daar wel iets mee willen zeggen. Ze hebben willen zeggen van het belang van vrouwen... het belang dat deze vrouwen ook hechten aan gelijkheid... en gelijke toegang tot rechten en tot participatie in de samenleving... is van groot belang om een sociale, stabiele... Uh, samenleving op te bouwen. Je kunt het niet doen zonder de stem en de kracht van vrouwen. Want hebben zij zich dan in hun strijd ook specifiek op die vrouwen gericht? Ze hebben vrouwen gemobiliseerd. Uh, in het eerste geval, hè, de, de huidige president heeft dat zeker gedaan. Heeft ook in haar huidige beleid een aantal vrouwen... echt op belangrijke posten neergezet. Uh, in haar beleid ook uh, ja, de nadruk gelegd... bijvoorbeeld op het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een groot probleem is nog steeds in Liberia... De tweede, die mevrouw Dilema is een, een, ook een hele kleurrijke... en krachtige en inspirerende vrouw. Zij heeft vrouwen uh, verzameld en gemobiliseerd. Een mooi verhaal van haar is dat tijdens de vredesonderhandelingen in 2003... die mannen zaten daar te vergaderen in een conferentieoord. Hadden het daar volgens die vrouwen prima naar hun zin. Want ja, mooi hotel en het hoefde allemaal niet zo verschrikkelijk snel. En dat zinde die vrouwen niet. Die merkte op een gegeven moment dat er geen schot in zat en die zijn gewoon met z'n honderden... of misschien wel duizenden, mijn indruk is wel veel meer inderdaad... voordat conferentieoord gaan zitten, hebben de deuren gewoon gebarricadeerd. Hebben gezegd van jongens, jullie komen hier niet uit voordat er een akkoord is... En anders, we gaan ook nog in seksstaking, dus uh, zorg dat het... Uh... Een seksstaking? Ja, ja nou, ze hebben echt hun en kracht En dat, he dat gebruikt. heeft gewerkt? <laughs> het heeft gewerkt. Zijn ze kwamen eruit, die mannen. Ze hebben dat toen inderdaad een akkoord uh, beklonken. Uh, ja, goed, hoe, hoe dat vervolgens weer uitgepakt is... Dat, uh, hè, we zijn er nog lang niet in Liberia met tal van problemen. Maar toch was dat wel een moment waarbij je zag... dat de kracht van vrouwen de mobilisatie van vrouwen... wel degelijk doorslaggevend was. Gaat deze Nobelprijs die drie, drie vrouwen helpen in hun strijd? Zeker is natuurlijk... Al... Een, een versterking van je statuur, van je autoriteit. Je krijgt een stem, je krijgt zeg maar, wereldwijde steun... voor alles wat je daarna nog zegt en doet. Je wordt overal uitgenodigd. En ja, Mannen zullen er nu nog meer rekening mee moeten gaan houden daar. Ja. Paul van Gessel, wat vind jij eigenlijk van deze... je zou kunnen zeggen, ja, feministische toekenning? <laughs> ja, nou ja, daar had ik wat minder mee. Ik vind het wel heel goed dat het drie mensen zijn... Die niet zo heel erg bekend zijn. Want ik vind dat de Nobelprijs voor de Vrede moet wel gebruikt worden als een uh, soort vergrootglas op iets wat wij nog niet wisten. Dus een dissident in China of uh, voorheen zelfs in Myanmar. Juist ook uh, om die ik vond prijs te die al toegekend werd twee jaar geleden aan Barack Obama. Vond ik het echt het meest belachelijke wat er met die prijs kon gebeuren. Hij moest nog beginnen. Ja, en, en het was ook zo'n zo voorspelbare actie. Het was, je kon er allemaal wal, uh, woelige of uh, wollige talen mee hangen. van ja, dit is de hoop die gekozen is tot, uh, tot president van Amerika. Maar ik had daar helemaal niets mee. Ik, ik vind dit heel goed dat je gewoon. Uh, weer focus krijgt op, de, op die plekken... waar uh, vrede geen vanzelfsprekendheid is. Goed. Ja, nou, Ik vind het mooi. Ja. En drie vrouwen. Het was geloof ik 85-15 voor, uh, voor de mannen. Dus wat dat betreft is het wel mooi... dat er nu drie dames uh, Eindelijk is geëerd een keer zijn. Geëerd worden met die, met die Nobelprijs. Um, ja, je, je zegt, Nicole, uh, het gaat ze helpen, zo'n prijs. Uh, aan de andere kant... Uh, er moet nog ongelooflijk veel. In allebei die landen, zowel Liberië als Jemen, uh, gebeuren. Jemen zelfs, daar, daar is de, uh, de, de leider Saleh net weer teruggekeerd uit Saudi-Arabië. Het leek er even op dat daar misschien ook de Arabische lente zou doorzetten. Maar het tegendeel lijkt het geval. Hè. Ja, het is momenteel echt heel precair. Het dreigt een burgeroorlog eigenlijk op dit moment. En uh, ja, de, de opstand zoals die daar nu vorm krijgt... wordt ook krachtig neergeslagen. Heel veel doden zijn weer gevallen. Het ziet er niet goed uit, dus het is wel van groot belang dat zo'n stem weer even ja, toch versterkt wordt. Want wat zij roepen, deze dames, is echt vreedzaam tot een, uh, ja, een sociale uh, revolutie zeg maar, komen. Dus het, het, het, met vreedzame middelen uh, komen tot een, een situatie die voor iedereen uh, ja, vrede en gelijkheid brengt. Ja, maar Gaat het in Liberia wel beter in vergelijking met Jemen dan? Oeh, ja, weer heel andere problemen. Liberia heeft ook gigantische uitdagingen nog. Het is een heel arm land. Uh, Infrastructuur is nog lang niet op orde. Het is een land waar natuurlijk heel veel burgeroorlog geweest is tot 2003. zeg maar tussen 1989 en 2003 bijna voortdurend burgeroorlog. Daarvan zie je nu nog de sporen. Uh, je ziet dat er uh, nog steeds uh, misdaden tegen de menselijkheid... bijvoorbeeld niet bestraft zijn. Mensen lopen nog straffeloos rond. Er is ook nog steeds sprake van heel veel vluchtelingen... uit ook uit buurlanden. En mensen die ook terugkomen in Liberia. Ja, dus enorme druk op dat, uh, ook op de, ja, gewoon de, de normale leefomstandigheden die al niet zo makkelijk zijn daar. Dus ondanks dat Alan Johnson uh, daar president is, de, de, gaat het toch heel langzaam met, die, met de verbetering van de Ja, dat, dat is gewoon moeilijk daar. Maar ze heeft wel heel duidelijk zeg maar, ook de rol van vrouwen versterkt door ze ook te benoemen op belangrijke plekken. Uh, en ze een stem te geven en ook ja, um, in, in verkiezingen... En, en op allerlei plekken mee te laten doen en mee te laten beslissen. Verkiezingen die, die nu ongeveer spelen, die bijna net weer ja, afgerond ja, zijn. Ja, maar overigens wel is nog, nog steeds een heel groot probleem. Geweld tegen vrouwen is in Liberia echt nog heel grootschalig en omvangrijk. En, en een enorm probleem. Dus dat probleem is echt nog niet opgelost. Gaat ze weer winnen, die uh, verkiezingen, denk je? Geen idee. Geen idee. Nee. Overigens, deze uh, prijs zal haar niet helpen... want die verkiezingen zijn geloof ik net afgerond. Dus wat dat betreft... Ja, nee, het is, het is de vraag hoe het nu weer uitpakt. Maar uh, het, het is wel zo dat ze een koers heeft ingezet... die volgens ons wel onomkeerbaar is. En vrouwen hebben nu ook echt de kans gekregen... en moeten die natuurlijk nog veel meer krijgen... om uh, mee te beslissen over, het, uh, ja, over de toekomst... en de vreedzame opbouw van dat land. Nicole al van Amnesty, dank je wel. Zo direct het journalistepanel, maar nu eerst voor de laatste keer weer Miss Montreal. Take it over, baby. Sometimes, far so far away. I've been wanted for so long. I gotta stop, stop, stop, stop. Wait. See it clearly, but I won't close my eyes, eyes, eyes. if this is all I can get, get, get, get, get. I gotta stop, stop, stop, stop waiting. Als je zo ziet spelen, denk je dat kan ze maar één keer per dag doen. Maar morgen gaat ze geloof ik drie keer optreden. Heel erg indrukwekkend. Uh, ze werd begeleid door Kobus Groen en door Peter Hendricks. Alle drie dank. Yo. Het journalistenpanel, Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR... en Marcia Nieuwenhuis, verslaggever bij de pers hier aan tafel. We gaan het hebben over Enja Rutte, over de Partij van de Arbeid. Uh, maar om te beginnen, wat vonden jullie daarnaast opmerkelijk nieuws deze week? Marcia. Nou, ik heb zelf vooral gedoken, gezeten in een hele hoop stukken over de dierenpolitie. En, uh, ja, je hebt de, gebruik gemaakt van de, de beroemde WOP-procedure, de Wet Openbaarheid Besturen. Ja, klopt. klopt. En, en, en wat uh, heb je naar boven gehaald? Nou ja, voor de mensen die kijken, heel pak informatie. Uh, ja, en ik heb me er hoogelijk over verbaasd. Over bijvoorbeeld, uh, er staat een curriculum in waar de dierenpolitie dan aan moet voldoen hè, om... Uh, om dat te kunnen worden. Nou, dan heb je als agent al drie strepen, dus ben je al uh, aardig op weg, zou je denken. Maar dan moet je dus leren brieven schrijven, uh, rapporten maken... Uh, leren zeggen of je nou zelfverantwoordelijk bent of anderen. Want dat kunnen dus dat ze nog allemaal... niet? Nou, Dat verbaasde mij dus ook. Ik dacht, dat zijn toch allemaal basiscompetenties waarover men dan al beschikt. Je zou denken, ze gaan iets over le uh, dierenmishandeling leren. Of ja, zo. precies. Staat ja. dat er ook in, of niet? Nou, heel weinig viel me op. Oh. En sowieso is het superkort, want je leert zes dagen zit je op een instituut... en dan nog vier praktijkdagen, en dat is het dan. Ja, maar dat, dat kan beter sinds dus... Afghanistan, hè? Je kan agenten in nou ja, een hele daar korte deed, tijd opleiden. Daar deed me wel aan denken. daar deed me wel aan denken. Ja, ja. Je kreeg ook nog op je donder, begrijp ik... want er staat nu een heel kort berichtje in de pers met een rectificatie... Een rectificatie? Oh, weet je niet? In de pers van gisteren stond een foto bij het artikel over de Animal Cops. En, en, maar uh, op die foto zijn geen politieagenten te zien. Maar bijzondere opsporingsambtenaren met een extra opsporingsbevoegdheid. En die zijn heel boos omdat ze nu geassocieerd worden met de cavia politie Ja, maar ze stonden er zo mooi op. <laughs> nou ja, in ieder geval is namens jou, neem ik aan, ook hier wel het excuus aangeboden. Dat, dat sowieso. Paul van Gessel, wat viel jou op deze week? Nou, het belangrijkste nieuws was gisteren natuurlijk dat uh, Jezus 2.0 uh, is weggevallen. Steve Je, uh, Jobs. En, uh, en dat is natuurlijk uh, in wezen een prachtig apparaat. De innovatiekracht, zeg maar, sinds uh, 30 jaar, dat, dat straalt hier in alles uit. Uh, maar daar zijn wij in Nederland blijkbaar ook heel goed in. Want wij hebben een mega probleem wat wij met diezelfde innovatiekracht hebben weten op te lossen. En dat is. Uh, de toiletten in de sprinters die uh, er moeten komen... want mensen kunnen niet langer dan een kwartier hun plas ophouden tegenwoordig. En vandaag is de oplossing gebracht met de uh, Steve Jobs-achtige innovatiekracht... heeft Nederland. Ik heb er eentje voor je meegenomen, Jan. Oh is dat er een? De plaszak. Mijn ja. hemel. Maar daar kan dat je een, een jaar mee toe. Uh. Ja. Ja. Dus, ja, want ja. Wat de luisteraars niet zien is dat jij om vier uur... Je ja. ja, moet ja. tweeënhalf uur presenteren dat jij Man. om vier uur ook altijd even... Ja, dat is een fantastische uitvinding voor ja. mij. Ja, dus, uh, je kunt er een hele uitzending mee doen. Maar jij vindt dit ridicul? Ja... Wat, wat zal ik ervan zeggen? Het, het is al afgewimpeld alweer door de minister, geloof ik... dat het ook geen oplossing is voor het echte ja. probleem. Maar volgens mij is het echte probleem er helemaal niet. En volgens mij hebben wij in Nederland uh, problemen... met het feit dat wij geen echte probleem meer hebben. Ik hoor cavia politie naast me net. Hier is serieus de Kamer over aan het debatteren geweest. Cavia politie uh, en plaszakken. Daar BC's. gaat het over in Nederland. Ja. Nou ja, goed, laten wij het dan wij hebben over het één jaar hebben. kabinet uh, Rutte. Want een jaar geleden werd het regeren en gedoogakkoord gesloten. En kon Rutte dus uh, zijn minderheidsregering gaan vormen. Tot verrassing op dat moment van velen, ook van de oppositie, die daar niet op gerekend hadden. Ook tot verrassing van jullie toen, Marcia. Nou, behoorlijk. Je had het ook niet verwacht. Uh, nou, dat dit, dit is geworden uiteindelijk. Ja. Nou. Um, er waren wel bronnen in het kabinet die, voordat het dit werd... al zeiden dat ze hier eigenlijk naartoe op weg waren. Dus Paul, hoe hoe, hoe. keek jij er toen tegenaan? Toen het begon? Een jaar geleden. Ja? Uh, nou, toen was de sfeer heel erg dat wij bruin 1 zouden krijgen. Dat werd ook zo genoemd door een aantal mensen. Uh, en dat ergde mij toen al heel erg, want ik had het idee... dat we nou juist naar een heel zakelijk kabinet... weliswaar gedoogd door een partij die er ook wat andere opvattingen op nahoudt. Uh, maar toch, het was een heel zakelijk kabinet volgens mij... met een missie: 18 miljard bezuinigen wat niet al te veel wilde gaan hervormen in dat proces. En volgens mij na één jaar moeten al die mensen... die dat destijds Bruin 1 noemden, zich kapot schamen. Het wordt nog steeds door sommige mensen Bruin 1 genoemd. Ja, maar en want wel, een, ze moeten, ik dacht ja? ze uit om één maatregel te noemen... die dit kabinet genomen heeft, waarin die sfeer te herkennen is. Ja, dat is ook een absurde uh, naam natuurlijk. Want dat is nog, ja, ik ik er is een associatie op met dingen... waar dit kabinet niet mee te, te maken heeft. die ja. associatie met de Tweede Wereldoorlog continu. Want je, je kan er gewoon nuchter en zakelijk naar kijken... Wat, wat presteren ze gewoon, wat leveren ze. Maar vind jij dat uh, ja, de skepsis, die er zeker toen ook in het begin was... Uh, dat deze regering die scepticis... Is dus weg heeft kunnen nemen? Nou, het ziet er stabiel uit, laat ik het zo zeggen. Maar dat heeft niet alleen met de kracht denk ik, van de regering te maken... want die weet wisselende meerderheden heel slinks binnen te halen... of het nou om Koenders gaat of over die bezuinigingen. Maar volgens mij gaan we het straks ook nog over hebben. De oppositie is zo verdeeld dat ze nog geen deuk in een pakje boten kunnen slaan... op deze manier. En zo hier en komt vier dat uit door de, de oppositie over... of komt dat door de regering? Deels, beide. Ik denk dat Rutte echt be, uh, floreert op dit moment, handig opereert... communicatief sterk doorkomt... en dus ons door die moeilijke tijden van bezuinigingen heet weten te praten... Uh, maar die oppositie, die zwakte daarvan althans, dat is ook absoluut een factor, denk ik. Ja, Marcia Nieuwenhuis, uh, bij het begin van deze regering zeiden heel veel mensen... nou, ze gaan nooit... Lang regeren. He, want het is een absurde constructie, nieuw, zo'n minderheidsregering. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik mij toen daar al over heb verbaasd. Want ik dacht al of eigenlijk van het begin af aan juist. Die gaan nog heel Waarom lang niet? zitten. Ja, tuurlijk. Ze hebben allemaal geen reden om... Ik bedoel, de VVD, de grootste, die hebben absoluut geen garantie... dat ze dat de volgende keer weer zijn. Het CDA stond er toen al belabberd voor... en dat is eigenlijk, eigenlijk sindsdien alleen maar erger geworden... En de PVV heeft er baat bij, omdat ze dan kunnen laten zien... van nou, wij kunnen wel regeren. Geef ons maar die regeringsverantwoordelijkheid. Maak ons de, grote, de grootste. Het is geen risico om op ons te stemmen. Ja, Politicoloog André Krauwels zat hier vanmiddag. Die zei, ja, dus, een beetje in lijn met jouw analyse... heeft er helemaal niemand belang bij om dit kabinet weg te sturen? Dat denk ik niet, nee. En dus, nee. Paul, gaan ze nog heel lang zitten? Ja, de PVV zit uh, voor hun gevoel in de driver's seat. Geen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar wel af en toe wat mogen roepen. Tot en met, doe eens normaal, man en toe... En de VVD en de CDA kunnen keurig die zaken regelen... die ze wensen te regelen, namelijk ja. die 18 miljard bezuinigingen. Dat wordt heel lastig, uh, voor de, want je had het er al over voor de oppositie... die nu al moeilijk uh, uh, deuken in het pakje boter en zo kunnen slaan. Uh, uh, maar helemaal voor iemand als Job Cohen. Maar uh, ja. nou, laat we <laughs> het maar even oh, in eerste instantie over zijn uh, partijen hebben. Want, die kan uh, nog geen deuken in, in, in een bakje olijfolie slaan. Is, is de PvdA en is Cohen dan, uh, zijn die nog te redden, denk je? Nee, niet in die combinatie althans. Ik, ik denk dat het was al, thuis, al kort voor de verkiezingen... toen Cohen op het schafot gehezen werd als een soort van rustgevende factor... In dat, in dat tweedeling van Nederland waar toen iedereen het over had... was al duidelijk dat die man niet geschikt was voor die functie... als hij het hoogst haalbare niet zou halen, namelijk het minister-presidentschap. En dan moest hij, de, de, de, hij moest de oppositie in en dat kan hij gewoon niet. Hij kan nog geen hele zinnen zonder stotteren uit te spreken. Hij straalt geen ambitie uit, hij straalt geen visie uit. Het allerbelangrijkste probleem van dit moment... waar we echt met z'n allen mee worstelen... is volgens mij die Europese schuldencrisis. Maar de man heeft nog niet eens verstand van economie... en schuift in dat dossier Ronald Plasterk naar voren. Ja, en dat kan dus gewoon niet lang goed gaan. Rick van der Ploeg, eh, prominent PVV'er, zat hier ook vandaag, Marcia, en die, die zei... het is een belachelijk dat Cohen kwalijk genomen wordt... dat hij fatsoenlijk is. <laughs> nou ja, dat is, dat is vreemd, maar... <laughs> Hij doet het niet al te best. Ik bedoel, dat kunnen we wel... wel een ja. statement. Ja, ja en, en als je dan ook weer kijkt hoe anderen in de partij daar overheen vallen... Hè? Ed van Tijn, die dan zegt van er moet een enorme schep bovenop... Uh, of anders moet hij de pijp aan Maarten geven. Maar ook Bram Peper, die zegt dat de partij uh, op sterven na dood is. Uh, dat de partij amper functioneert als dus een politieke vereniging. Ja, dat wordt ook allemaal geroepen trouwens... door die oud partijbonzen die zelf al half in het graf zitten. Hè? Dus nou, daar dat, moest uh... ik wel om lachen. Ja, ik heb twee jaar geleden of zo een artikel gemaakt... over de grumpy old man ja. in politics en nou... Uh, we hadden het eigenlijk zo, Ctrl A, Ctrl V, alleen dan Bos vervangen door uh, Cohen, zeg maar. <laughs> de, de, de, de, de orakels aan de, de, de hadden zeg maar zijlijn. De, de, de Walder van Stedtler van, van de, de Muppet, show. Muppet Show. De ja. Muppet nou, Bij de P van de A. Maar ja, het is, is, het, het is de, ook voor Zinta Dat is toch niet een, een crumpy old man die kritiek op haar eigen leider heeft? Nee, nee, een old lady dan. Een old lady, ja. Nou, maar dat betekent, want enerzijds de analyse, het kabinet blijft nog lang zitten... anderzijds het PvdA zit in een onmogelijke positie. Kunnen ze het zich permitteren om Cohen nu ja. weg te sturen? Maar we doen net alsof het PvdA zo belangrijk is voor dit land. Kijk, je, je, je suggereert eigenlijk met de vraag... Is, uh, is het niet raar dat wij een fatsoenlijke man als Cohen... blijkbaar electoraal niet zien scoren... alsof er geen fatsoenlijke mensen in de politiek nu rondlopen die wel scoren. Rutte is een hele fatsoenlijke man, maar een hele authentieke linkse man... Uh, uh, Emiel Roemer van de SP, die doet het fantastisch. En die zijn ook allemaal heel fatsoenlijk. Die ergeren zich ook aan die toon van het kabinet tijdens de beschouwingen. Um, dus het zit, het zit hem ergens anders. Hij weet gewoon geen snaar meer te raken. Hij weet niet de juiste dossiers meer te benoemen. die echt ertoe doen op dit moment. Ja, de, de, hij had het ook al in Amsterdam als burgemeester. dat met de, de boel een beetje bij elkaar houden. Nou, daar was hij nog wel succesvol, ja, toch? Nou, nou, dat hebben we meegemaakt. Uh, dus ik bedoel, in ieder geval uh, publicitair, nou, qua imago. De, ja, maar dat, dat straalt er geen ambitie uit. De boel bij elkaar houden. Marcia? Nou, ik, ik denk dat je gelijk hebt. dat, dat ze niet kunnen, zich niet kunnen permitteren om nu. Hem weg te sturen. En daarbij, uh, als je kijkt naar wie de potentiële opvolger is, nemen no. Rodewijk no. Ascher. Yeah. Nou, die gaat het nu niet tot in dat, in de dat half zinkende schip stappen. Die, die kijkt wel uit. Hij heeft al en... geroepen dat hij niet naar Den Haag wil. Hij nee. heeft al geroepen Want dat hij geen signaal, partijvoorzitter wil, maar... wil ja. worden. Hè? Maar, nee, die ja, moet je inderdaad launchen vlak die, die, voordat er nieuwe natuurlijk... verkiezingen aan zitten te komen. Ja, dat is precies. het strategische slimme moment. Maar dat wordt hem wel. Het is volgens mij binnen die partij een hele visionaire man. Hij heeft, hij heeft een goed stuk een paar weken geschre geleden geschreven in de Volkskrant... waarin hij wel benoemde wat er mis is met dit kabinetsbeleid... maar wel op een positief opbouwende toon. En Cohen zie ik alleen maar negatief over dit kabinet praten En dat is, dat is ook wat mensen niet echt willen. Volgens... We zullen zien of die voorspelling uitkomt. Ik dank jullie allebei. Paul van Gressel, hoofdredacteur BNR... en Marcia Nieuwenhuis, verslaggever bij de Pers. Zo direct het Radio Bert van Sloten. Jullie gaan het hebben over... Ja, wij gaan het nieuws een beetje bij elkaar houden. Uh, onder andere gaan we het hebben over de banken. De afwaardering natuurlijk vandaag van de banken in Portugal en in Engeland. Premier Rutte is op de thee. Bij bondskanselier Merkel doen we verslag van. En het woord van de dag. Plaszak. We hebben er ook aandacht voor. En verder hebben we nieuws uit Dordrecht. gaat over een zaak. Aangaande asbest. Dat en meer. Straks bij Jan in het Radio 1 Journaal. We gaan allemaal luisteren naar het Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Bert van Sloten. Dit was vrijdagmiddag live. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Avond. de tand des tijds. Een radiotekening. Snoep verstandig. Eet wat de iPod schaft. Steve Jobs. Wat <coughs> Steve. Wat Steve. Steve Job Cohen. De. Steve. Jobs. Dief. Job. Wat? Ben je ben je ben je Job Cohen, de bedrijfspoedel, stief, gaf, gaf een nieuwe betekenis aan de zwarte trui. Hij werd de koning van de gat. Get's het verdamme. Ik ben het een beetje Een beetje overkill. Wat Bedenk eens wat anders. De Tand des Tijds werd getekend door Matt Radio 1. Het NOS-journaal. De politie gaat coffeeshops controleren op de verkoop van zware wiet. Het kabinet werd het er vandaag over eens dat wiet met een THC-gehalte... van meer dan 15 tot de harddrugs moeten worden gerekend. En niet meer in koffieshops mag worden verkocht. Volgens minister Opstelten zal de politie af en toe een monster van de wiet nemen... en dat doorsturen naar het Nederlands Forensisch Instituut.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 Er zijn ook wat ongelukken gebeurd die voor extra vertraging zorgen. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het ongeluk gebeurde al aan het begin van de middag. Er staat nu nog 12 kilometer file tussen Zevenhuizen en Bodegraven. Het verkeer op de A20 heeft daar ook last van. Daar staat inmiddels ook een behoorlijke file bij Gouda. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en de randweg Dordrecht. 7 kilometer, ook door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En in het zuiden van het land gebeurde een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Er staat daardoor tussen Morgestel en Best 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het beste via Den Bosch rijden over de A65 en de A2. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM-bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 7 oktober. We zijn op de thee bij Merkel. Premier Rutte bezocht namelijk Berlijn. Het woord van de dag is de p bag oftewel de plaszak. Een nieuwigheidje van de Nederlandse spoorwegen. En we staan stil bij het overlijden van een van de mooiste stemmen van de radio, Meta de Vries. De Turnsters zijn in Japan en het gaat niet goed met ze. Edwin Cornelis heeft zo dadelijk tekst en uitleg. En natuurlijk hebben we aandacht voor de problemen bij de banken in Portugal en Engeland. En we praten met drie journalistieke vrouwen over de vrouwen van de Nobelprijs voor de vrede. De Nobelprijswinnaar uit Jemen, Tawakul Karman, heeft als eerste van de drie winnaars gereageerd op de toekenning van die Nobelprijs voor de vrede. Ze draagt de prijs op aan de jongeren die de revolutie in haar land dragen. I am so happy and I give this uh, this uh, this award for all the the uh, all the youth in the uh, Arab world in Tunisia, in Egypt, in uh, Libya, in uh, uh, in Syria, also in Yemen. To all, to all youth, to all Ze draagt de prijs op aan alle jongeren en alle vrouwen in eigenlijk het hele Midden-Oosten. Ze is ongelooflijk blij. Nobelcomité geeft haar de prijs, nou ja, een derde van de prijs, vanwege haar strijd voor democratie en vrouwenrechten. Both before and during the Arab Spring, Tawakkul Karman has played a leading part in the struggle for women's rights and for democracy in Yemen. It is the Nobel Committee's hope that the prize will help to bring an end to the suppression of women that still occurs in many countries and to realise the great potential for democracy and peace dat we kan Het comité hoopt dat de prijs helpt... bij het beëindigen van de onderdrukking van vrouwen. We praten nu met journaliste Judith Spiegel... aan de telefoon vanuit Jemen. Judith, uh, ja, jij hebt er een paar keer uh, gesproken, weet ik. Maar voor ons hier in Nederland... is het toch eigenlijk wel een grote onbekende? Wie is zij? Wie is deze vrouw? Ze is in Jemen uh, wel bekend. Ze is een journaliste. Ze was al jaren een, een, een luid in de pels van het regime... Organiseerde en was met name actief voor uh, persvrijheid en voor het bevrijden van uh, gevangen genomen journalisten. Daarom stond zij bekend. Eerlijk gezegd veel minder om, uh, om, om het voorvechten van vrouwenrechten. Dat is eigenlijk niet zozeer haar speerpunt. Nee. Heeft zij een, een, een rol ook gespeeld bij uh, de recente ja, bijeenkomsten, onderste hoe je het noemen wil, in, in, in Jemen? Ja, zeker. Vooral in het begin was zij echt de aanjager. Het uh, begon met een paar honderd mensen, zij was er altijd bij. En zij ze zei me ook toen al: let maar op, dit worden veel meer mensen. En ze gelijk, ze heeft veel mensen op de been weten te krijgen. En, en is nog altijd heel erg actief in die uh, jeugdbeweging, in die opstand. Maar ze is niet helemaal onomstreden? Nee, ze is zeker niet on, onomstreden. Ik sprak ook net weer iemand en die zei. Uh, ik snap niet dat zij de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen... want met haar is het alleen maar oorlog. Dus ze bedoelt daarmee dat uh, Polko Karman in de eerste plaats lid is van de islagpartij. Dat is een partij die gebaseerd is op de islam. En, en veel vrouwen vrezen dat juist als haar partij aan de macht zou komen... dat het helemaal niet zo bijzonder goed gesteld zou worden met die vrouwenrechten. Dat is één verwijt dat daar wordt gemaakt. En wat is het dus een tweede? ander verwijt is dat ze... Ja, zo is, is dat zij de demonstranten eh, opruipt en hen zegt, jongens, ga demonstreren, ga marcheren richting het paleis. En daarmee die mensen eigenlijk de dood injaagt. Want eh, het is inderdaad zo dat als er wordt gemarcheerd, als ze van hun terrein afgaan, er vaak wordt geschoten op die demonstranten. Dus dat wordt haar ook verweten, dat zij zelf daar niet voor oploopt. Andere de dood in, ja. ja. goed. Maar dat is het omstreden deel. Uh, dat andere deel, dat is het deel van haar en van haar uh, aanhangers. En was het trouwens feest vandaag bij haar? Ja, ze zijn natuurlijk heel blij. En er is ook wel feest onder de demonstranten. Want die zien dit allemaal natuurlijk als een enorme opsteker... voor hun opstand of een revolutie, of hoe je het wil noemen. Uh, dus, en het verjemen ook een opsteker en een, een, een Nobelprijswinnaar uit dit land. Dat had niemand gedacht. Goed, dat is uh, de jemenitische activiste die de Nobelprijs krijgt. Overigens, die gaat ook naar twee Liberiaanse vrouwen. President Ellen Johnson Sirlef en vredesactiviste Lima Gobe. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken die reageerde vandaag ook. En hij ziet de Nobelprijswinnaarissen als boegbeeld voor vrouwen en voor mannen. Dat inderdaad drie vrouwen zijn uh, bekroond die alle drie op hun manier hebben gestreden en strijden voor vrijheid, vrede... stabiliteit in de wereld, dat is een uh, prachtig signaal. Was dat ook uh, de keuze die u verwacht had? Ik ga niet praten over verwachtingen, er gaan altijd vele lijstjes rond. Wat ik wel heel belangrijk vind, laat ik dat toch gezegd hebben... is dat in elk geval één van hen heel duidelijk uh, zit in de Arabische wereld... De uh, strijd van jonge mensen en ook van vrouwen in de Arabische wereld... Uh, om hun vrijheid te bevechten, die ook nu niet los te laten... dat wordt gesymboliseerd door uh, uh, de prijswinnaar uit, uit Jemen. Als ik u zo hoor, dan is het een terechte keuze van het comité. Ik, ik heb geen enkele reden om welke... Kwalificatie, negatieve kwalificatie of aantekening bij deze keuze van het Nobelprijscomité te maken. Ori Roos, het onze minister, was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. En op de achtergrond, als u heel goed luisterde, hoorde u al de stem van de man die nu direct aan het woord komt, namelijk minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Die had het volgende te melden na afloop van de ministerraad, namelijk dat de politie steekproefsgewijs gaat controleren of de wiet in coffeeshops niet te sterk is. En hij zegt, geen boodschap te hebben aan klachten van koffiesophouders dat het voor hen onmogelijk is om dat THC-gehalte, want daar gaat het om, om dat THC-gehalte te controleren. Het is hun verantwoordelijkheid, meent de minister, om ervoor te zorgen dat het gehalte van de werkzame stof in de wiet niet boven de 15 procent uitkomt. Dat is hun verantwoordelijkheid. Meestal is het zo dat de markt zich daar ook aan aanpast. Um, en dan vervolgens zal de, de politie van tijd tot tijd, zoals ze dat nu ook doen... ...controles uh, houden en dan uh, zo nu en dan de monster nemen. En dan gaat het naar de NFI. Uh, en de NFI uh, test dat en uh, test het goed. Dan zitten ze goed, test het uh, fout. Dan zitten ze op twee fronten fout, namelijk bestuurlijk. Want meestal zal de burgemeester dan de tent sluiten. En vervolgens zal het o Openbaar Ministerie vervolgen. Zo uh, zit het, want het is dan natuurlijk een uh, vervolgingsdelict geworden. Vraagt u niet iets van koffieshophouders uh, waar ze eigenlijk niet aan kunnen voldoen? Want zij hebben zelf geen laboratorium tot hun beschikking om te meten... of hun wiep niet te sterk is. Nee, maar het is hun vervolging. Verantwoordelijkheid. En als ze er niet aan kunnen voldoen, dan rest hun één zaak hun, uh, hun onderneming te stoppen. Dat is natuurlijk bij ondernemers eigen zoiets van dat risico moeten ze zelf maar nemen of ze te sterke wiet ja, verkopen zeker. of niet. Ja, dat is inderdaad het risico van de ondernemer uh, zelf en van niemand anders. En, en wat is dat risico? Hoeveel jaar straf heeft men, uh, loopt men het risico te krijgen als men dus handelt in, in harddrugs, wat, wat zware wiet ja, straks dat, wordt? Daar gaan we niet uh, daar ga ik nu geen uitspraken over doen dat is de, ja, de uh, gevangenis. Wet, uh, wetboek van strafrecht is natuurlijk een uh, behoorlijk uh, misdrijf dan en uh, dat wordt uh, aangepakt uh, het gaat er ook om dat het niet voor niets aan het kabinet is, uh, is geadviseerd door een hele prestigieuze commissie Gertsen om dit te doen. Met, met reden uiteraard, maar u hangt ja. wel een soort zwaard van Damocles boven elke koffieshop van, ja. Nou ja, stel je voor misschien verkoop ik wel te sterke wiet, maar ik heb geen mogelijkheid om het te controleren, zoals oh, ja, een koffieshophouder zeggen. Dat uh, heeft hij wel natuurlijk. Iedere ondernemer moet voldoen aan de spelregels uh, binnen de kaders uh, van die er zijn. En dit is natuurlijk altijd heel specifiek uh, hoe die die, uh, hoe hij uh, uh, zijn tent open wil houden en uh, geld wil verdienen. Want koffieshopshouders uh, zijn geen idealisten. Die doen dat uh, voor de winst. En het is een, het is een drieslag natuurlijk ook in uh, onze aanpak. In de eerste plaats gaan we de koffieshops uh, uh, uh, verkleinen tot uh, besloten clubs... Het tweede punt is dat er een wetsontwerp is om de hennep, uh, voorbereiding van de hennepteelt om dat uh, strak uh, strafbaar uh, te maken. En dit is een uh, dit is een derde uh, slag in een drielaak uh, van aanpak uh, ook uh, van, de, van die uh, sector. Ja, u bent geen fan van de coffeeshop, dus lijkt me het in uw optiek... een machtig wapen om de coffeeshop straks aan te pakken. Nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, dat is niet, uh, niet de eerste invalshoek bij de commissie Garretsen. Ja, de sterke wiet heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid, dat daarom, is de kern. Kijk, daarom, we zijn niet alleen om, uh, om een aantal lieden te pesten... We, gewoon, we doen een aantal dingen omdat we gewoon dat slecht vinden. Ja, ik vraag u er wel naar, omdat natuurlijk de hoeksteen van het Nederlandse drugsbeleid... is natuurlijk toch het gedogen van de koffieshop... En die koffieshophouder krijgt het op deze manier wel heel moeilijk. Ja, zeker. Maar ik heb ook totaal geen medelijden met die koffieshophouder. Uh, Dat is gewoon een onderneming die binnen bepaalde grenzen moet, uh, moet functioneren. En dit zijn de grenzen. En daarin binnen uh, moet die uh, gewoon zijn verantwoordelijkheid dragen. En we zullen heel open uh, natuurlijk naar de koffieshop houden. Heel ver zeggen, dit is er aan de hand. Uh, zo gaan we het doen. U weet van tevoren waar u aan toe bent. Ook in het de, in de, in de, in de toezicht, in de naleving, in de handhaving. Uh, en dan uh, veel succes ermee. De wensen werden uitgesproken door de minister. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... en hij uh, was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Straks zorgen over asbest op een vuilstort bij Dordrecht. Heeft de politie, of de politie, heeft de provincie Zuid-Holland goed gehandeld... Dat is de vraag zo. Bij de AWB zit Helene de Geest voor de vrijdagavondspits. Ja, en dat is een behoorlijke spits. 230 kilometer staat er dus, dus uh, op heel veel plaatsen druk. Vooral vanuit de grote steden in de Randstad. Ook daarbuiten een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Hilvaar en Beek en Best, 13 kilometer door een ongeluk. De, is, de linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Tilburg en of, richting Eindhoven moet ik zeggen, kan voorlopig maar beter omrijden. Dat kan het beste door de borden Den Bosch te volgen en over de A65 en de A2 te rijden. Helene, wat is er aan de hand? 230 kilometer? Ja, dat is een beetje zoals van ouds eigenlijk. Het begint weer slechter weer te worden en dan neemt het een aantal kilometers in de spits weer toe. Dus dat is eigenlijk een beetje vertrouwd weer. Oké, okay. we moeten het ermee doen. Ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is en blijft op zijn zacht gezegd erg onrustig in de financiële wereld. Amerikaanse kredietbeoordelaars Moody's en Standard Poor's... hebben twaalf Britse banken, negen Portugese banken... en de Frans-Belgische Dexia Bank afgewaardeerd. risicoprofiel van die banken is verslechterd... door de ontwikkelingen in de voorbije maanden. Al Benink is hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Zat het er een beetje aan te komen, deze afwaardering? Nou, wat er natuurlijk speelt... is dat er uh, zorgen zijn over de situatie uh, in een aantal landen in Zuid-Europa. Met name natuurlijk Griekenland. Wat we ook hebben gezien, dat Dexia... Uh, dat daar ook een verdere daling van de kredietwaardigheid daar, uh, dreigt... vanwege het feit uh, dat zij wel erg veel leningen in Griekenland... en andere Zuid-Europese landen hebben. En dat heeft eigenlijk het balletje uh, doen gaan rollen in zaken van... moeten we niet toch nog wat strenger gaan kijken... naar of de banken in Europa wel voldoende eigen vermogen hebben. Eigenlijk door Dexia zijn we wat strenger gaan kijken... en kijken of er nog laat maar zeggen, lijken in de kast zitten. Nou, zoals u weet, we hebben naar, dat zijn de zogeheten stresstesten. Er wordt gekeken of banken wel in voldoende mate verliezen kunnen weerstaan... We hebben die vorig jaar in de zomer gehad. Uh, toen uh, bleek een paar maanden later dat de Ierse banken... die daarvoor geslaagd waren, toch diep in de problemen kwamen. Dit jaar, deze zomer in juli, was er een tweede stresstest. Dexia was met vlag en wimpel geslaagd. En nu blijkt dat Dexia toch uh, veel grotere problemen heeft... dan initieel gedacht. Eigenlijk denk je dan, wat stellen die stresstesten voor? Nou, dat is het grote punt. En de meeste internationale financiële experts... hebben ook direct naar de publicatie van die stresstests gezegd... dat ze eigenlijk niet geloofwaardig zijn. Want het grote probleem is dat niet echt rekening werd gehouden... met zeg maar, een forse herstructurering, een forse afboeken op de Griekse schuld. Nou, En dat gaat nu in een zeg maar, nieuwe stresstest wel gebeuren. Ja, nou, nieuwe stresstesten. Betekent dat er aparte testen komen? Of dat de Moody's en de Standard Poor's... nog veel meer van dit soort uitspraken zullen gaan doen? Nou, dat sowieso. Dat de, de kredietbeoordelaars waar u op doelt... Die, zijn natuurlijk, die volgen dit op de voet. Maar waar ik ook op doelde was de Europese bankautoriteit. Dat is de samenwerking van alle bankentoezichters in heel Europa. Die is nu opnieuw aan het kijken naar zeg maar, die leningsportefeuilles, Die belegging van die banken. In welke mate zitten ze in die landen zoals Griekenland. En er wordt nu daadwerkelijk gekeken naar veel meer de marktprijzen. Dus wat is de marktprijs van de Griekse schuld? Nou, Die ligt rondom de 40 procent. Dat betekent dat een bank bank 60 verlies zou moeten nemen. En dan wordt gekeken, heeft die bank nou voldoende eigen vermogen in huis... om dat te kunnen weerstaan. Maar dat kan betekenen dat er de komende dagen uh, nog meer banken naar buiten komen... die het niet kunnen weerstaan. Nou, ik denk dat het positieve van... want ik denk dat er degelijk iets positiefs is aan dit verhaal... is dat door het verhaal de casus Dexia... dat nu toch weer gekeken wordt naar die Europese banken... en dat wellicht nu ook een nieuwe ronde komt van... Kapitaalsteun aan de Europese banken. Er wordt gesproken over een gecoördineerde actie. Um, de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, wil volgende week al uh, met een plan hiervoor komen. En dit is een enorm politiek hangijzer. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Want we kunnen die problemen met landen als Griekenland alleen maar oplossen. als we zorgen dat die banken voldoende vet op de botten hebben. om die verliezen te kunnen dragen. En als, maar we, weten, als we weten hoe die banken eraan toe zijn. En dat wisten wij eigenlijk niet. Dat ook moet je niet. weten. Maar het grote probleem voor de politici is als je om te leggen. Dat er een, stel dat er een tweede ronde van kapitaalsteun komt bij banken in Europa. Zoals u weet hebben we dat in 2008 op het dieptepunt van de crisis ook gehad. Hè. Ook in Nederland zijn een aantal banken van kapitaalinjecties vanuit de overheid voorzien. En het is voor de politici heel moeilijk uit te leggen in tijden van massale bezuinigingen. Dat er toch een tweede ronde van steun moet komen aan de banken. Waarbij de boodschap natuurlijk ja. wel is dat die banken dat netjes gaan terugbetalen. Ja. En dan eventjes gewoon de vragen voor, voor u en mij. zal ik maar zeggen als uh, consument, als uh, uh, spaarder. Want... Want sommige van die afgewaardeerde banken, die kan je ook hier in Nederland vinden. Bijvoorbeeld RBS, de Royal Bank of Scotland. Wat betekent dit nou gewoon concreet voor mij als consument? Nou, voor de, voor de zeg maar, de, de, de tussen aanhalingstekens normale consument, en spaarder die een betaalrekening of een spaarrekening heeft uh, hè, tot die 100.000, wat onder de post- uh, valt, uh, betekent dat natuurlijk helemaal niks. Want het is gewoon gegarandeerd. Hoeveel spaargeld um... dus niet weg te halen? Nee, tenzij je dus veel bedragen hebt die daar ver boven zitten... dan natuurlijk wel. Ja. Dan, of dan loop je, dan is er een ander risicoprofiel. Maar ik heb het idee dat al die banken, ook Royal Bank of Scotland... dat die dan wel door de overheid, de Britse overheid... van nieuwe kapitaalinjecties zullen worden voorzien. Want het zijn enorme grote systeembanken. Dus ik denk eigenlijk dat de consument... In dat opzicht er weinig van gaat merken. Wat natuurlijk wel van belang is. dat we nu deze crisis. in de, in de, in, he, in de euro met Griekenland. en met uitstralingseffecten naar Italië en Spanje. dat we die, die nu eindelijk een keer gaan oplossen. Want dat, dat, dat zeg maar dat dit zo doorgaat. richt wel een grote schade aan de economische groei aan. He, we zien dat de economische groei naar beneden gaat. Het is niet alleen en, en... bankencrisis, maar uiteindelijk raakt het ons gewoon in het hart van de economie. Nou, zoals u uh, wel gezien heeft de afgelopen uh, weken, kijk, Nederland zou uh, gewoon weer naar een groeipad gaan van zeg 2% economische groei. Maar door dit, uh, die onzekerheid die die bankencrisis en die landencrisis heeft... op zeg maar de aandelenmarkten, op het vertrouwen... zie je dat economische groei naar beneden gaat. En dat is buitengewoon kostbaar. Ja, en uiteindelijk is het misschien wel goed... want nu worden de maatregelen genomen en besluiten genomen. Er zijn twee dingen nodig. We moeten dus een gecoördineerde actie krijgen in Europa... om de banken van nieuw eigen vermogen te voorzien. Voldoende vet op de botten. En daarnaast moeten we ook natuurlijk nadenken over die verhouding van het Europese noodfonds, he, van de huidige 750 naar iets van 2000 miljard... om ervoor te zorgen dat als we nou Griekenland gaan, zeg maar voor een deel de schuld gaan kwijtschelden... dat er niet een besmetting kan ontstaan... waardoor Italië en Spanje onder vuur komen te liggen. Want dat zijn hele grote landen binnen de eurozone. En we kunnen ons niet permitteren dat die landen in de problemen komen. Meneer Benink, ik snap het voor vanmiddag. Ik dank u wel, Harold Benink was dat. Hoogleraar Bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. We gaan het weer doen, want... Uh, Zuidwest erop uh, en uh, voor de rest uh, kop in de wind, uh, Marco. Ja, het is ook een beetje onstuimig buiten. Hè? Niet alleen op de financiële markten. Maar uh, we doen er lekker aan mee, inderdaad. We hebben een uh, stevige wind langs de kust. Af en toe hard, windkracht 7. Wind is vlagerig bij buien. Het zijn felle buien die we hebben op dit moment. Met hagel en onweer erbij. Nou, ja, het wordt allemaal wat rustiger voor de komende 24 uur. Maar we zijn er nog zeker niet vanaf. Maar het is niet zo dat morgen een zonnige dag wordt. Nee, nee, absoluut niet. De zon schijnt wel af en toe. Hoor. Ik denk dat het best af en toe een vriendelijk plaatje is. Misschien wel qua plaatje vergelijkbaar met vandaag. Alleen zijn de buien iets minder heftig Nou, dat is dan. Uh, Gunstig, is mooi meegenomen. Dat is lekker voor een weekend. Ja, we leveren er overigens wel wat voor in. Want vandaag was het 14 of 15 graden. Morgen zitten we op een graad of 13 hoog uit. Dus het kost wel iets. Gaat die temperatuur verder omlaag? Nee, die gaat eerder weer omhoog. Want we hebben te maken met wisselvallig weer. Dan komt de ene storing na de andere. En zo'n storing, zo'n lage drukgebied... kan ook wel eens een keer een behoorlijke bulk met warme lucht meenemen. En dat gebeurt in de loop van zondag en maandag. Maar laten we het even bij de zondag houden. Dan is het gewoon bewolkt in, eigenlijk al vroeg in de ochtend. En gaat het ook regenen. En dan is zondag eigenlijk echt een dag om uh, binnen te blijven. Gewoon lekker bij het open haard, uh, vuur gaan, gaan zitten en een gezellig spelletje spelen. Ja. Maar um, binnen blijven, wat zijn de temperaturen als je toch naar buiten gaat? Zochtens, uh, middags? Ja, ik denk dat we zondag uiteindelijk zo rond de graad of 15, 16 uitkomen. En maandag op 18. En dan denk je, ha, dat is lekker. Maar ja, maandag hebben we er dan weer een hele strot wind bij. En ook dan is het bewolkt en, uh, en regenachtig. Dus uh, het knapt eigenlijk pas vanaf dinsdag langzaam, maar zeker een beetje op. En een strot wind daarmee bedoel je gewoon dat je als je gaat fietsen, dat je nauwelijks het gevoel hebt dat je vooruit komt. Ja, dat betekent inderdaad heen, tegen en als je pech hebt terug ook. Maar, eh, of omgekeerd. Maar in ieder geval, er staat gewoon heel veel wind maandag uit een westelijke richting. Nou, dan kunnen de scholieren die naar school moeten fietsen al wel weer uitrekenen... of ze smorgens mee hebben of smiddags. <laughs> Volgens mij hebben ze hem altijd tegen. Tenminste, dat zeggen ze thuis dan, hè? Dat is mijn ervaring vroeger ook, ja. Precies, iedereen heeft die ervaring. Marco, dankjewel. We doen het ermee met het weer. Marco Verhoef was uh, dat. De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang misstanden met asbest... op een vuilstort in de derde Merwedehaven bij Sliedrecht genegeerd. Zo zijn verplichte asbestmetingen niet uitgevoerd... en is gestort asbest niet goed afgedekt. Vorig jaar zei de provincie nog dat het ging om 1900 ton asbest. Maar na onderzoek blijkt dat het gaat om 131 ton. Ton. De nieuwe gedeputeerde heeft er ondertussen voor gezorgd... dat er een feitenonderzoek komt. Maar Leo van Andel, en die is van de werkgroep derde Merwedehaven, is er niet gerust op. Toen van Rijswijk ging bij hem langs. Er vaart een binnenvaartschip op hoge snelheid voorbij. We staan aan de Merwede En het is eigenlijk een prachtig uitzicht. Hoezo stort, meneer van Andel? Nou, wat u ziet is natuurlijk een, een uh, vuilstort... ...omgeven door grondwallen van erfverontreinende grond... ...waar eigenlijk alleen maar graag en onkruid op wil groeien... ...en het vuil ligt er aan de achterkant. Het is een enorme berg waar we naar kijken, terwijl er zijn hier helemaal geen bergen. Uh, het is 50 hectare en hij gaat gelukkig eind volgend jaar dicht. Nou was er sprake van, daar hebt u in de tijd gelijk in gekregen... ...dat hier 2100 ton asbest lag. Maar het bleek wat meer... Het is nog veel meer. Wij hebben aanwijzingen dat er vanaf 1993 eh, allemaal losgestort asbest in de put is gegooid. Want het was Nieuws een Berg, maar het was voorheen een put van 15 meter diep. En daar hebben ze alles in gegooid wat verboden was in Nederland. Er zijn duwbekken uit heel Nederland gekomen, die lagen overal opgeslagen met afval, wat nergens neergegooid kan worden. En dat is hier neergegooid. Maar het zit onder de grond prima. En het asbest wat onder de grond zit... Heb je is, ook geen last van? Heb ik momenteel ook geen last van. Maar de manier waarop ze het gestort hebben... en de manier waarop ze uh, verpakt asbest storten, is niet juist. En daar lopen wij grote risico's mee, want de incubatietijd is rond de 20 jaar. Het lossen en het verwerken, het onderdekken van het asbest, ging altijd mis. Er werd met shovels overheen gereden. Uh, het risico dat er asbestvezels loskomen hier is heel groot. Er komt weer een vrachtschip voorbij... U hebt wel erg weinig vertrouwen in de overheid, zeg. Die hebben van 1993 af gelogen en bedrogen. Hoe kan ik daar nu vertrouwen in hebben? Gedeputeerde Rick Jansen van de SP. Uh, u hebt in het verleden aardig uh, als partij geageerd tegen dit uh, gebeuren in Sliedrecht. En u hebt gezegd, ik ga een uh, feitenonderzoek uh, houden. Vertrouwt u niet? Het is geen kwestie van vertrouwen, maar als je met elkaar over de feiten wil praten... dan zul je ze moeten zorgen dat ze eerst allemaal op tafel liggen. En ik merk nu dat er uh, heel veel feiten, fictie en emotie door elkaar lopen. En daarom lijkt het mij heel verstandig om eerst alle feiten op tafel te hebben... met een goed onafhankelijk feitenonderzoek, zodat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Maar er zijn al wat feiten en feitjes. Namelijk dat er gezegd werd dat er 600 ton... Uh, asbest lag en dat bleek gaandeweg de avond 1900 te worden. En uiteindelijk 131.000, dat soort dingen zijn er al. Ook wat u zegt, 131.000 ton asbest, dat was dus niet zo. Het was asbesthoudend materiaal, onverpakt, met maximaal een half procent asbest. Dus zo zie je dat heel snel uh, cijfers door elkaar gaan lopen met de andere lading. En daarom is het denk ik heel verstandig om eerst alle feiten goed om een rij te krijgen. Wat je ook zag is dat uh, inspecteurs dat terrein op zijn geweest en misstanden hebben geconstateerd... En gerapporteerd hebben. Uh, dat er een werknemer is die aangifte doet omdat hij vindt dat het zo niet langer kan op dat terrein. En dat het vervolgens allemaal gewoon zijn gangetje gaat. Laat ik dit zeggen dat ieder incident wat er geweest is, er voor mij één te veel is. Uh, maar dat we dat wel in het grote verhaal moeten zien. En, en, en daarom wil ik ook echt alles boven tafel hebben. En dat ook alles op tafel hebben om daar op een goede manier over te kunnen spreken. U bent de nieuwe gedeputeerde. Nu is het wel uw verantwoordelijkheid. En de provincie is verantwoordelijk. Geeft dat een steen op uw maak? Ik zou mij heel erg uh, belachelijk maken als ik me niet ongerust zou maken zonder dat ik de feiten ken. Dus ik maak mij ongerust over de maatschappelijke onrust die er daar is. Ik maak me ongerust over dat de mensen inzitten over het feit of er misschien risico voor hun gezondheid is geweest. En dat is ook de reden dat ik nu alles wil weten en te zorgen dat wat er eventueel misgegaan is nu ook ter lering voor de toekomst gebruikt kan worden. De uitkomsten van het feitenonderzoek die worden volgend voorjaar verwacht. De reportage was van Trudy van Rijswijk. Wat gaan we doen? Zo dadelijk na uh, het nieuws van vijf uh, uur premier Rutte. Die was op bezoek vandaag bij uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze hadden het staat er natuurlijk over Europa, over de Eurocommissaris, maar ook over de steun aan Griekenland. We gaan het hebben over Java. We zoeken even contact met onze correspondent Michel Maas over dat ongeluk wat daar is gebeurd op Java. En de Nederlanders die daarbij betrokken waren. Natuurlijk ook nog gaan we verder praten over de Nobelprijs voor de vrede, voor de drie vrouwen. We staan stil bij het overlijden van Meta de Vries en we hebben het over het woord van de dag, namelijk de plaszak van de Nederlandse spoorwegen. Jeroen de Jager ging op onderzoek uit en hij testte hem. De resultaten zo dadelijk Daar de klok van vijf.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 Dit is Radio 1.